Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De noodopvang voor Oekraïners in de regio van Den Haag zit bijna helemaal vol. Het zitten daar zo'n 1700 mensen in de noodopvang. En de stad zit aan zijn limiet, zegt de veiligheidsregio tegen het ANP. In andere regio's is meer ruimte. Zo zijn er in de provincie Utrecht, in het zuiden van Gelderland en in de Zaanstreek nog plekken. In heel Nederland zijn nu meer dan 18.000 Oekraïners opgevangen. Daar zitten de mensen trouwens niet bij die bij mensen thuis een plekje hebben gevonden. In Duitsland wordt het gebruik van de letter Z misschien strafbaar. De letter is een symbool geworden voor steun aan Poetin en de oorlog. Iedereen die de letter op die manier gebruikt kan worden opgepakt, zegt correspondent Charlotte Weijers. Daar is eigenlijk niet eens een nieuwe wet voor nodig. Die wet die was er al in het strafrecht. Die zei dat iedereen die strafbare daden goedkeurt of beloont zelf vervolgd kan worden. Dus je moet het niet echt zien als een soort nieuwe wet, maar meer als een aankondiging van een ministerie landelijk die zegt wij zien dit als iets wat er onder valt. Die letter Z, dat zien wij als steun aan iets wat ja, een misdrijf is. Steeds meer kinderen komen niet opdagen op school. Vorig jaar hebben ruim 5500 kinderen gespijbeld. De onderwijsminister wil het verzuim via nieuwe maatregelen terugdringen. Ze moeten volgens hem een verplichte registratie komen van het verzuim en moeten leerlingen die echt niet naar school kunnen, meer onderwijs op afstand kunnen volgen. En een lieve actie van kappers in Maastricht in Limburg. Daar knippen ze gratis Oekraïnse vluchtelingen. We hebben dit idee natuurlijk ook doorgezet naar de ANCO, de Nederlandse Kappersbond. Met misschien tot in een andere steden op eenzelfde wijze bij opvanglocaties kunnen knippen. De mensen een momentje van welbehagen kunnen bieden. De komende tijd kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich iedere maandag melden om van hun dode haarpunten af te komen. Het weer morgen, meer bewolking dan vandaag. En in het zuiden kans op regen dan tussen de 10 en 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Noord-Holland nog een kwartier vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Batuverdorp en Amstelveen Stadshart staat 5 kilometer. Het komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 We hebben hem al een paar weken op het speellijstje staan uh, hier bij Alternative FM. Eva Lima met Bulletproof. Welkom bij deze Alternative FM op 24 maart 2022. Um, straks vanaf 8 uur gaan we live met uh, Jacob D. Edward verder. Want uh, die gaat live een aantal nummers uh, laten horen. Is eigenlijk zo'n beetje een jaarlijkse ritueel uh, aan het worden. Want uh, hij is wel eens vaker in maart uh, van... Uh, het jaar geweest uh, begon in 2020 en uh, ja, toen was het 2021, toen hij nog een keer kwam. Dat ging allemaal uh, redelijk oké, okay. uh, want, uh, want ja, toen hadden we nog net geen lockdown of wat dan ook. Nou ja, in 2020 was dat iets eerder geweest. Uh, en volgens mij was dat in februari, uh, vlak voordat uh, dat alles uh, gewoon dichtgetimmerd werd. Maar uh, hij is uh, eigenlijk vrijwel jaarlijks uh, geweest in, uh, in de maand maart. Dus denken we dat we daar een aardige traditie van uh, weten te maken. Maar die zul je, zul je straks horen vanaf 8 uur. Met, ja, dat gaan we nu over verklappen. Uh, met een cover van Francis Alban Blake. Nou, dat is een mooi bruggetje, want... Vandaag is ook een nieuwe single van Francis Alban Blake. Die gaat uh, Jacob D. Edward niet spelen hoor. Dus uh, die nieuwe single. Maar wel een andere single uh, die Francis Alban Blake al heeft uitgebracht. Dat heeft alles te maken met volgende week. Volgende week vrijdag is uh, het uh, rituele release show van die Francis Alban Blake. Ik ga nu al verklappen dat ik uh, mijn best doe om daarbij te komen. Ik denk het wel hoor. Dus dat uh, die mensen die worden helemaal gek, dat ze nu horen: hey, komt die afkomen dan toch nog naar Vlaanderen? Nou, jawel. Dat is wel de bedoeling. Dus dat uh, gaat, uh, gaat er wel uh, uitzien dat ik daar ook bij ben. Ehm. Um ja, ik kan me niet in tweeën delen, want er is ook nog een Rob Akda Maar dat laten we dan wel over aan andere mensen. Um, dat is één ding. Dan zijn er ook nog telefonische interviews met uh, Engel. Steven Engel, uh, wel te verstaan. Uh, zo heet hij voluit. Maar dat heeft alles te maken met een album wat hij aan het opnemen is. Met Paul de Bunnuk. Ooit heet dat album. En één van de nieuwe tracks, die hoor je straks hier uh, bij Auteur en TVFM. En er is een interview met een, nou wat zeg ik, met de dames van Ivy Fox. Want ook die hebben een nieuwe single uitgebracht. Dat is afgelopen week gebeurd. Trouble heet de single en die gaan we straks om half tien nog in de uitzending halen. Verder een nieuwe single van Kites Arcane. Maar die nieuwe single staat ook op een EP die morgen uit gaat komen. Ripples heet, dat heet de EP. En het nummer wat erbij hoort heet Hate Speech. En er is ook nog uh, nieuw materiaal van bijvoorbeeld The Sign of Leo. Die is uh, gisteren uitgekomen en vandaag hoor je hem ook. Uh, ja, wat hebben we dan nog verder? Nou ja, uh, materiaal bijvoorbeeld van Daisy Ducroog. Die uh, daags na onze vorige uitzending uit is uh, gebracht. Uh, Silverline, dus een Haagse band die ook uh, bezig is uh, geweest uh, met uh, nieuw materiaal. Uh, dat hoor je hier. En Elephant, maar die hadden al al een, uh, een airplaytje gehad afgelopen dinsdag in uh, de Kat nog jou Daar zaten ze al in verstopt. Uh, maar ze zullen ook uh, hier bij deze auteuren de FFM nog uh, voorbij gaan komen. Dus dat is sowieso uh, wat, uh, wat er hier te horen valt. Solitary Zebra is een van de bands uit Groningen. Uh, want Groningen uh, leeft wel als het gaat om de popmuziek. En een van uh, de singles die ze toen hebben uitgebracht... Want het waren drie stuks, dat was ook deze Ceilings Falling Down van Solitary Zebra. Een van die dingen die uh, dan uh, straks uh, moet uh, werken is de telefoon. Want uh, we hebben zo direct een telefoongesprek. Maar uh, het gebeurt nog wel eens dat hij uh, dat uh, de boel terug uh, moet geven. En dat uh, doet hij niet. Want dat heb ik dinsdag weer uh, in de gaten gehad. Uh, bij het bij bellen van Hans Botman. Uh, dat, uh, dat ging even niet. Maar goed, uh, twee nummers achter elkaar. Uh, want de mensen denken van wat, uh, wat zit die koper nou om te praten. Maar dat gaat over de telefoon. De techneuten uh, zijn daar even mee bezig. Um, twee nummers. Solitary Zebra met uh, het nummer Ceiling Falling Down. Komt van een soortement van mini-EP Not The Same. En Daisy Ducro, die hoorde je net met No Good. En bovendien, Daisy Ducro is al eens een keer bij ons geweest. En de sportliever hebben onder ons die denken... Ducro, dat is toch wel een hele bekende naam. Uh, die heeft toch vroeger op een fiets gezeten... en is tegenwoordig analist bij uh, de NOS, bij de wielerverslaggeving... Dat klopt, want Daisy is een dochter van deze Maart Ducro. Dus dan weet je ook dat, hoe dat uh, zaakje in elkaar zit. Um, goed, uh, weer verder. Want uh, afgelopen week had ook Roe Half Height een nieuwe single uitgebracht. Dat is eigenlijk alweer twee weken terug. Gebeurde ook uh, daags weer na een uitzending. 4 maart uh, bracht hij hem uit. Uh, maar inmiddels is hij al een paar keer uh, te horen geweest uh, bij een aantal lokale zenders. Waaronder ook deze en uh, dit is de single Till the Long Time. Oh wow. mm -hmm. Op de website van Alternative FM uh, kijkt altfm.nl. Die ziet dat daar ook een verhaal staat over dit album van Lorena in de tijd. Uh, het album dat heet Open Sea. En een van de nummers die we ook vorige week hebben gedraaid uh, was dit nummer Mayfair. En we hadden Lorena zelf ook aan de telefoon. Daarvoor hoorde je Roll half -Hide met uh, Till the Long Time... Ja, um, vanavond is Jacob D. Edward te gast... en hij gaat een cover spelen van Francis Alban Blake... en ik zeg lekker even niet welke dat is... Maar uh, omdat het toch een beetje de opmaat is naar iets van een release show... een rituele release show... want ze proberen hem weer, uh, weer terug uh, te krijgen in het uh, normale leven van de man... is vrijwillig verdwenen. Dus uh, ja, hoe dat zit, dat moet je dan wel volgende week in de Piers uh, zelf ervaren. Er zijn kaarten te kopen, dus je kan er uh, gewoon zelf bij zijn. Een van de nummers die op dat album Passages staat... is dit hele mooie nummer. More is not the answer. for granted. granted. klok zit 1-0. Harmon Kuiper en uh, dit is eigenlijk uh, de single die ze hebben uitgebracht. Monumental daarvoor hoorde je Francis Alban Blake and more is not the answer um, vorige week kreeg ik ook Eigenlijk een paar weken terug kreeg ik iets in de bak, de mailbox. Eigenlijk zou ik zeggen de elektronische brievenbus. Maar goed, die uh, jongens, uh, tenminste van uh, de Bladermaten, die zeggen... Nou, je moet toch eens even luisteren naar de Stone Souls. Dat heb ik inmiddels uh, wel gedaan. En ik moet je zeggen, het is country, uh, Americana, rock. Zo moet je het dan beschrijven. En uh, een van de singles die... Uitgebracht is en eigenlijk is dat ook de opmaat naar meer werken van de Stones. Ze komen uit Zevenaar en uh, is deze single we evermore. When we are done, we walk away from our mistakes. Don't look back for tomorrow brings another day, but it's still something worth dying for? But you'd never see her face no more En Under the Silver Lake was dat, daarvoor hoorde is de Stone Souls met Everymore. Evermore moet ik eigenlijk zeggen. Hier kom ik niet eens aan toe. De Klits is met de nieuwe single. Gold, they put us down We're down and out That's what I'm told I see mad It makes me sad It makes me smile. Can change into remorse after a while. We're burning up, we're burning out, we're bright as day. This everything I got Is this all that I dreamed of When I was De The Duke en Alone Time en daarvoor hoorde je de Clintons en Pristine Blue. Um, nou, hij zit toch uh, hier in uh, de studio. Uh, hij is inmiddels gearriveerd. Uh, Jacob D. Edwards. Goedendag. Goedendag. Het, uh, uh, we beginnen uh, hier aardig al een, uh, een terugkerende uh, traditie van te laten maken... Ergens in maart uh, dat we jou uh, gewoon vragen. En, ja, in, en, en, in november, ja. en in november is het dan Paul Bond uh, de beurt. Dus, ja. uh, dus dat, uh, dat doen we dan maar zo op deze manier. Um, ja, um, Wat is er eigenlijk in al die tussentijd uh, gebeurd? Je hebt de Waterland Popprijs uh, gewonnen, hoor, en ik. Inderdaad. Ik heb <laughs> meegedaan uh, aan de, de Popprijs van, van Waterland. Het was een ontzettend leuke ervaring. Heel leerzaam ja? ook. Uh, ja? Heel veel podiumervaring opgedaan. En... Uh, die heb ik uiteindelijk uh, in de wacht gesleept. Ja, ja maar uh, die, die waterland Popprijs die wijkt een beetje af... als wat ik uh, ken van de Rob Hakda-woord. Want ik weet dat de cruise... die komt uh, vrijdag 1 april. Dat wordt uh, heel leuk, want uh, die, uh, die gaan daar spelen. En die zeiden... ben je er ook bij? Ik zeg nee... Ik heb toch besloten om naar Volendam ja, ja. te gaan. Dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus het wordt alleen om vier uur even razendsnel die interviews in elkaar schroeven en wegwezen. Ja, dan is ik dan Zeker, de Rob Apke uh, daar. Award. Is, uh, of er zijn best wel veel popprijzen uh, Ook de popprijs van Amsterdam is klopt, niet bezig. Klopt, klopt. Je hebt de, de grap. Dat is de grote prijs Amsterdam. Of tenminste popprijs, grap. Popprijs, yeah. dat uh, is het uh, einde, geloof ik. De P staat daarvoor. De Amsterdam Popprijs is ook weer opgestart. Um, ja, en ik neem aan dat de Waterman Popprijs wel weer ergens het, uh, later dit jaar nog een keer uh, wordt uh, gehouden. Inderdaad, uh, ja. er zijn alweer uh, mensen aan het werven. Dus uh, ah. je kunt je alweer inschrijven. Ja. En ik, ik raad het ten eerste aan. Als ja, je muzikant uh, bent. Uh, Welke vorm dan ook, in Waterland. Uh. Er zit iets van een soort, uh, ook iets van een soort coaching? Wat, wat, wat, wat, hoe zit dat? Inderdaad, je krijgt uh -huh. ook een, uh, een coach voor dit uh, proces. Ik ja. heb uh, Tim Knol mogen hebben als coach. Ja, dan, uh, dat is geen, uh, dat is, dat geen is niet koekenpakker. Zomaar nee, dat. inderdaad. Die weet wat hij doet. Ja. Uh, en we hebben heel veel uh, waardevolle lessen van hem gekregen. Vooral over het live performen. Ja. En uh, je eigenlijk zeker in je schoenen voelen als je op de, op de planken staat. Ja. Wat je kunt doen als het een beetje fout gaat. Uh, welke VLCF je kan hebben. Welke trucjes je uit kan, kan voeren als muzikant. Ja. Want uh, het is natuurlijk uh, in je eentje best wel uh, intimiderend soms. Om voor zoveel mensen te staan. Ja, en als ze niet ook. in hun mond houden. Dan uh, moet je bepaalde foefjes uithalen. Aha. En Tim Knol die had daar nog een paar van uh, in zijn ja. mouw zitten. Ja, die, die heeft hij ons gedeeld. Ik, ik, ik weet dat er nog ergens een een of andere uh, ding uh, in, in, rondgaat van het internet. Ik, ik, van een Amerikaans. Ik ben weer even zijn naam kwijt. En die zei op een gegeven moment, ja, ik uh, vind het leuk dat je, dat je staat te praten. Maar uh, waarom, uh, waarom sta je te praten? Omdat je mijn muziek dan niet meer hoort. Hè? Daarom sta je te praten. Dat... Ja. Dus ik, uh, ja, ik ben even de, de naam van die man uh, kwijt. Maar ik weet uh, dat... Uh, dat ja, is een groot een... fenomeen. Uh, ik had het tijdens de finale van de popreis ook nog. Dat, uh, dat hebben gewoon mensen zaten de oude horen. Dat groepen van de fans van een bepaalde groep, die ik niet zal uh, benoemen. <laughs> nee. Die stonden keihard te kwartelen allemaal in ja. de rechterhoek van de zaal. Oh, ja. En ik kreeg ze maar niet stil. Totdat ja. uh, Daphne het applaus natuurlijk uh, ja, over ja, ja. De, de zaal heen kwam. En ja. uh, waar ik eigenlijk, uh, dat was een deel van de, de winst ja. van, de, van de finale, was ja. uh, degene die het hardste applaus kreeg, ah. de Meisje Decibels, ja. die, uh, die kreeg dan de, de, de publieksprijs. Ja. En dan had je ook nog de Juryprijs. En ik had ze beiden in de wacht gezien. Ah, kijk aan. Dus aan. Ah, en ja. was het ja. Het applaus was nog wel uh, harder. Ja, ja. Um, er, zit ook, er zat ook een deelnemer die ik uh, nog ben tegengekomen... bij de uh, night-editie van de Robak. Daar wordt Cuba. Kuba. Ja, ja, die, die zat uh, ook daarin. Of strijder. Ja, ja, <lacht> hij kappelt lekker door. Ja, maar goed, hij, uh, hij kwam uit Duitsland... en kwam met rook in de gimpen kwam weer binnenzetten. Dus ja, het was dat was ook tijdens de iets, uh, finale uit Ook al, jullie <lacht> ja. ook al. Dus <lacht> die man die, met... die is constant, uh, constant in de... Op een, in, de, in het vervoer. <laughs> en die man heeft geen. Uh, ja. eigen, uh, <laughs> hey, even nog uh, wat uh, we vanavond uh, gaan doen. Want er uh, is natuurlijk uh, muziek uh, van jouw kant. Ja. We gaan een uh, Francis Album Blake koffer doen. Welke dat is. Dat laten we nog even in het midden. Dat is nog een geheimje. Dat is nog een geheimje, Maar er is nog iets. Want uh, ja, ik wou het net zeggen. Mensen die nu uh, gewoon via de webcam van ZFM uh, mee zitten te kijken... die zien een belletje en horen dan ook een belletje. Maar dat belletje dat maakt onderdeel uit van een rituele box... die je via Voor de Kunst had kunnen bestellen als je mee... Uh, uh, aan het uh, foeneren was ze uh, voor uh, Passages. Het uh, album van Francis Alvand Blake. En jij hebt dat rituele box. Uh, dat uh, rituele kiesje. Zeker weten. De vermissing. De, de, de vrijwillige de, vermissing. De vrijwillige vermissing van Frans de Blaak. Uh, staat mij heel erg zwaar op het mm. hart. Uh, Frans uh, heb ik vaak gezien. Als ik uh, ging songwriten in de, in de heide. Dan ja. kwam ik hem nog wel eens tegen mm. met zijn hoed. En dan zei hij tegen mij... Uh, gaf hij me akkoorden, soms slot, slotakkoorden, was zijn ding. Okay. En uh, dan leerde hij mij zo'n slotakkoord, die ik dan. Nou, daar komt eigenlijk mijn affiniteit met slotakkoorden ook vandaan. Ah. En uh, ja, die, uh, ja. Ja, dan zei hij: Hij gaf mij ooit een veer. En ja. Hij zei: uh, We are birds of a feather. En dat vond ik heel mooi. Ja. Die, uh, die draag ik nu in mijn, mijn boekje mee. Ja. Ook uh, met de tekst van zijn, uh, van zijn nummer, die ja. ik uh, voor ga dragen. Ja. En we gaan het ritueel voor hem doen om, uh, om te kijken wat er wat van komt. Of wij uh, zijn boodschap kunnen doorgronden. Ja. Door, door het portaal van Passages heen te gaan. Ja. Lijkt mij een goed uh, plan. Uh, we gaan nog even een uh, nummer uh, doen. Death Star Discotech. En het nummer dat heet Move On. Van Death Star Discotech. Die heet Move on. En daarmee sluiten we dit eerste uh, uur uh, af. Wat betreft deze alternative film. Straks uh, gaan we met het uh, live gedeelte verder. Maar als laatste hebben we nog een mooie single... Die niet zo lang geleden is uitgebracht door Savia Dracht.